Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het t Stadion in Herenveen is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Het zou gaan om Bert Jonker, de hoofdsponsor van de schaatsploeg van onder andere Jorrit Bergsma. Hij is gewond geraakt aan zijn hand en wordt behandeld in het ziekenhuis. De politie ging naar de parkeerplaats van Tialf nadat er een man met een vuurwapen was gezien. Getuigen zeggen dat er is geschoten. Verschillende auto's zijn beschadigd. De politie denkt te weten wie de dader is, maar er is nog niemand aangehouden. Vermoedelijk gaat het om een zakelijk conflict, zegt een woordvoerder. Thialf zat vandaag vol vanwege het EK Sprint en het EK Allround... maar de wedstrijden waren al achter de rug toen de sponsor werd beschoten. Het winterweer leidt in delen van het land nog steeds tot overlast. In Limburg zijn sommige weken gespekglad door IJssel. De A76 is daarom afgesloten bij Simpelveld. De gladheid in Limburg kan nog uren aanhouden. En ook elders kan het door bevriezing weer glad worden. Bij Lochem in Gelderland is een brandweerwagen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Een brandweerman kwam vast te zitten met zijn voet en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn er vandaag op de snelwegen bijna 500 ongelukken gebeurd. Voor de zuidoostelijke helft van het land geldt nog altijd code oranje, voor het midden en noorden geel en voor het westen groen. De Nederlandse journalist die gisteren bekend maakte dat hij in Oekraïne spullen heeft meegenomen van de rampplek van vlucht MH17, draagt die spullen vanavond over aan de Nederlandse politie. Hij doet dat na aankomst op Schiphol. Gisteren was er ophef over de actie van de journalist. Het OM, en nabestaanden van de vliegram, vonden dat hij de gevonden spullen... waaronder mogelijke menselijke resten... meteen al aan de autoriteiten had moeten overdragen. Het weer, het is bewolkt en nevelig, met hier en daar motregen. In het Zuidoosten eerst nog ijzel. Minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Natte wegen kunnen daar weer bevriezen. Morgen is het eerst mistig. Later komt de zon soms tevoorschijn en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het.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 W Nightwalk The on-air dance show G -G Dance for TFM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 Dat was muziek van Yuga met Trumpetrain. Train. Ik zeg een hele goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Vorige week was ik er niet. Was het uh, team van uh, CFM aanwezig omdat het uh, oud nieuw was natuurlijk. En ik moest ergens anders uh, aanwezig zijn om te draaien. Dus uh, ik zag onder andere een kort draaier op, uh, op de webcam volgens mij. Ja, ik, uh, ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Dus uh, in ieder geval de aller. Aller, allerbeste wensen voor 2017. Leuk dat je er weer bij bent. Zaterdagavond. Natuurlijk de lekkers is op de radio. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show de party op en de 10 boven. Beste plaat van de danshoek. Dat doen we allemaal in het eerste uurtje. Straks in het tweede uurtje hebben we DJ Perry op verzoek nogmaals. Met de jaarmix van 2016. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van Skelly. DJ Kavaskelly moet ik zeggen, met de beste uit de clubs van Italië. En DJ Mouto die zit ergens in het buitenland tussen hij is er waarschijnlijk volgende week weer. En wij gaan door met muziek, want daarom zie ik natuurlijk aan je radio gekluist. We dachten van Aeroplane, Purple Disco Machine en Alu Black met Counting on Me. Hier op CFM Zandvoort. Counting on me, counting on me. Iedereen die kijkt, die ziet weer wat anders. Niemand weet precies wat je doet. Want de ene man gluurt en de ander die chance. Maar het niemand die komt echt in je buurt. Want je ouders breekt boekdelen. Dit is jouw nacht, je wil geen vloer delen. Je bent niet te vangen met de simpele zin. En je vriendinnen kringbaak, want ze weten dat ze vallen in de smaak. Maar ik sta stil en verdwijn in de sfeer. maar sowieso getypen dat het zomaar probeert. En bizit ik mijn anders en mijn kraan, je staart. Nooit geweten dat er zoiets magisch bestaat. Dus ik loop naar jou. En zeg niet veel. Maar blijf. Nog even dansen als je wil Want de manier Waarop jij danst Is hoe ik mij voel Is hoe ik mij voel Baby De manier waarop jij lacht Is hoe ik mij voel Is hoe ik mij voel Baby Baby Ik ben benieuwd naar je naam En vaar me af, waar kom je vandaan? En waar gaan we heen? Is er een kans voor ons twee? Of ben ik alleen? En word ik morgen wakker met de vraag in mijn hoofd? Had ik even met hem moeten praten gewoon? En hadden we dan samen op mijn kamer kunnen zitten En misschien wel kunnen klikken of is alles een droom? Gek genoeg vind ik het eng Je lijkt ze ouder, maar licht Net als je olie of je oude man peer die tik me aan en zegt ze houdt er van peer. Ben jij een van de zouden of niet? Dus ik loop naar jou En zeg niet veel Maar blijf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 Ja, dat was muziek uit uh, Groningen. Komt hij vandaan. En Kraantje Papi met de manier. En dan voor muziek van Major Laser en Showtag met Believer. En er wordt nu al gezegd. Hij is vorig jaar uitgebracht en gemaakt en geproduceerd in de studio. Maar nu wordt er al gezegd: dit wordt de hit van 2017. Nou, we gaan het meemaken. Volgens mij hebben we nog een jaar de tijd om allemaal nieuwe muziek te maken, al die producers. Dus, uh, maar tot nu toe wordt er gezegd dat uh, Major Laser en Showtag met Believer is de hit van uh, 2017. Of dat gaat die worden. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Wat voor shownieuws? Justin Bieber en Usher. die worden niet lang vervolgd voor vermeend plagiaat... van hun nummer Somebody to Love. De twee werden aangeklaagd omdat het nummer te veel zou lijken... op een nummer uit 2008. Bieber en Usher scoorden in 2010... een wereldwijde hit met dit nummer. En twee artiesten schreven een nummer met dezelfde titel en menen volgens TMZ... dat de hit van Asher te veel zou lijken op het nummer dat zij in 2008 hadden geschreven. De rechter bepaalde deze week dat er onvoldoende grond was om de zaak voor te zetten. En volgens de rechter waren de overeenkomsten veel te klein. Asher en Bieber hebben allebei niet gereageerd op de zaak. Maar ja, waarschijnlijk die twee artiesten die het gemaakt hebben... die hebben waarschijnlijk niet zo'n grote naam natuurlijk... als Justin Bieber en Asher die hadden iets van... we gaan geld verdienen, we gaan heel veel geld pakken. Want, uh, is een wereldwijde hit geweest, maar helaas het is niet gelukt. Zie je hem Zandvoort zo meteen onderweg de party update. Wat voor leuke feestjes! Er zijn er al begaande herren in uh, Amsterdam, Haarlem, en misschien nog in Zandvoort. Maar eerst nog even muziek. Stereo Express nu met Thomas Lizara. Future Dunkin Town set met Waterside. Let your body flow, like a river tide. Everything you know is what your holy side Don't you go, it's gonna be alright. Hold me closer by the waterside. Found low by the waterside. Lift us up to the sky tonight. Found low by the waterside. Everybody's looking at the stars and now they shine. Smile by the waterside. Found love by the waterside. Lift us up to the sky tonight. Found love by the waterside. Everybody's looking at the stars and now they shine. Found love by the waterside. Dance hits all on one channel. Subscribe over here to Armada Music. Psst. Subscribe over here to Armada Music. Radio Mario Zonfort. Radio Mario Zonfort. van A-minor en uh, Cockery en Detail met Energy en daarvoor worden je Stereo Express we zijn met Thomas uh, Lizara en Duncan Townsend het Waterside en tot weer de tijd voor, het, uh, voor de party update wat voor leuke feesten en omgaande der in Amsterdam en Haarlem nou zoals eerst beginnen we altijd even met Escape in Amsterdam vandaag zaterdag 7 januari en uh, Raimundo doet het vanavond is dus één. eentje 6 uur solo setje en uh, hij krijgt assistentie van MC Charles... die je af en toe uh, door de muziek heen uh, een verhaaltje doet. En uh, Vanavond is hij dus alleen. Raimundo in de escape in Amsterdam. En vanavond iets verder voor beide escape. Als je escape aan de linkerhand houdt... aan de rechterkant uh, een stukje verder lopen... heb je Club Air in Amsterdam. En daar heb je vanavond het feestje nachtbar. dat begint om half twaalf uur tot vijf in de ochtend. En hier 5 vijf euro... Nou, ik denk 57 of een tientje, Want de voorverkoop is trouwens 5 euro. Voor meer informatie, check de website air.nl. Met onder andere Greg and Grandi, Quinton909, Carita Lanina, Boris Smit Heken. Haken. Vanavond dus in Club R het feestje Nachtbar. En ook uh, verderop uh, in Amsterdam. Aan de andere kant van Amsterdam eigenlijk. Het is dus een stukje lopen. Als je moet lopen, dan uh, denk ik dat je wel een half uur, drie kwartier aan het lopen bent. Als het niet langer is. Encore, welcome to 2017. en Natuurlijk uh, in de Melkweg in Amsterdam. Begint de rotterklok van middernacht... nu tot 5 uur in de ochtend Iedereen is 12 euro. En voor meer informatie tekst de website melkweg.nl. Met onder andere Jeux Pierre, Claire Lyons, Wax Friends... Julian Germain en Washington DJ. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje. Encore, welcome to 2017. Ja, We dichterbij vanavond in een skate met feestje Cayenne. begint ook rond de klop van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend. Intra 7 euro. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met Mees, Fabian J en Dominique Brooks. Dat is vanavond in de stalker. En tot zover ook de party update. Terug naar de muziek. Wat dacht je van Charles J met Do You Want? Een oude gouden klassieke danceclassics wel te verstaan in een nieuw jasje. We'll <laughs> be Tremendous new musical experience you can have, and now it's available for everyone. Hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort... te samen met Verk Darn, met Rosie... en daarvoor roeren je en Salle van met... Uh, What the Fuck. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaats van het dans. Deze week op 10. Victor Roos met Nevermind, de Oliver Huntman remix. Op negen deze week, Carrie Gold met Things We Might Have Said. Op 8 Moby met Why Does My Heart Feel So Bad? In een nieuwe remix op 7 deze week... ...Charles G met Do You Want, de plaat die zojuist een paar plaatjes terug horen. Op 6 deze week Basement Jax met uh, Jump and Shout. Op 5, Mr. Belton Weasel met Boogie Wonderland. Ga ik misschien straks nog even voor je draaien. Op vier deze week, uh, Prida met Lilo. En op drie, Dennis Cruz met Everybody. Op twee deze week, Pick Dam met Chemistry. Deze week nog steeds op 1 en de 10, boven beste plaat van dansgroep. Green Velvet... Proc Fitch met Schipel. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. In the Nightwalk. Schipel. We control everything you do. Everything you think. Everything you say. We decide where your friends will be. Where you go to school. Who you marry. How many kids you will have. And the car you will drive. And at what speed. 5 uit de 10 boven beste plaat voor de dans. Dat was Mr. Belton Weasel met Boogie Wonderland. Een oud nummer van uh, Earth, Wind and Fire. De muziek van uh, Solardo met die Aztecs. En tot zover ook het eerste uurtje van de Night was. Niet gedreurd, Zometeen het nieuws en weer. Er We zijn nog twee uur lang bij. Met zometeen als aftrap DJ Perry. Dat is een jaarmix. Heb je vorig jaar ook rond kerst gehoord. En uh, vorige week waren het er niet tussen. Uh, op verder verzoek ga ik hem zometeen weer opzetten. De jaarmix van DJ Perry.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 Tell me who to follow When there's no one left around oh, You've been everything, I'm hollow Like the skies are tumbling down See eye to eye Tell me where it all went wrong Try to find memories that keep us strong Oh, my fire's fading, but I'm holding on I'm holding on But what about Love we fell into But what about the nights I came to you